VS Nieuws kunst en cultuur Radio tv en internet MVRS Gaystation Lollipop lollipop la Bum, bum Het is weer de derde donderdag van de maand. En dat betekent Lollipop, het programma met zuigkracht. En uh, deze keer. Live, live vanuit... Studio 4. Ja, vier! Vier! Niet drie. Vier. Ja, we, we hebben net ontzettende problemen gehad om het allemaal zover te krijgen. Maar nu zijn we. Maar gelukkig zijn we hier live live Alle in de uitzending. <laughs> Alle pluggen zitten erin. Dit knip we eruit trouwens. Even wennen aan deze nieuwe stijl van je. He? Wat? Even wennen aan deze nieuwe stijl van je. Oh, hoezo? Ik hoor je nu wel heel hard. Vind je me te uh... assertief? Nou, zo heftig. Oh, oké. Okay. Johanna kijken. Blok zit hier weer, onze huisastrologe. Gelukkig wel. Je zat op een berg, je zat op een berg. Voor de je droomde van gevulde kipfilet. Ik droomde van gevulde kipfilet, dat heb je net goed meegekregen. Want je Omdat al ik op een hongerdieet maar... ben gezet van... Gia-zaad, kennen jullie dat? Giazaad. Geen idee. Ja, dat moesten we de hele Van tijd eten. Van rode dingetje? Nee, het smaakt nergens naar. En Het oh. wordt heel glibberig. Oh, zo'n ja. jelly. Ja, zo'n jelly. Dus het glijdt door je keel. Ja, ik hmm. denk dat het meer geschikt Waar is... Waar doet ons dat aan denken... Ja, dat zeg ik. <laughs> Feels like home. <laughs> mm, blij dat je weer helemaal terug bent. En uh, weer helemaal opgeknapt. <laughs> het is uh, Gay Pride de komende maand. Ja. En uh, ik neem aan dat uh, de astrologische hoek vandaag uh, die richting op gaat. Die geven een beetje dat kleurtje. Maar het is natuurlijk niet voor alle tekensfeest. Nu, oh. nu moet het gebeuren. Nu moet het gebeuren voor iedereen. Oh. We proberen er het beste van te maken. Maar het is okay. nooit voor alle tekensfeest. Dat kan nu eenmaal niet. Oké. Okay. En links van mij zit het G-team. En dat zijn onze speciale gasten. G-team! Welkom, welkom in de Lollipop Studio. Dank je. Dat G-team, die, die letter G. Jullie heeten niet uh, Gerard of... Het Gerard-team? Nee, nee, wij heetten Peter en Thijs. Maar ja, het, het is natuurlijk heel snel... Het is een beetje naar de E-team. De, de serie mm -hmm. op tv. En dan ga je al heel snel naar de gay team, maar daar staat het eigenlijk niet voor, omdat we dan gay zijn. Maar dat is niet het geval. Oh, jullie zijn niet gay. Nee, dat zijn we wel. Maar dat, ja. was, het, maar dat was het oorspronkelijke ah, ah, idee, ah, ah, de gay team. Nee, nee, nee, nee, niet echt. Nee, het is gewoon, ja, je moet toch iets. Nee, Laten we op, zeggen dat nee. het is ontstaan, gezellig. Ja, het ontstaan op een, uh, een uh, nogal... Uh, Dronken avond en toen kwam inderdaad als grap de naam gay team naar boven. En dachten ze ja, dat is wel heel erg specifiek. Dus daar hebben we dat maar afgekort. En nu, uh... Dat is heel fout. Maar bovendien het... is het ja, een het plagiaat, het... He? want Nederland heeft al eens een gay team gehad, toch? Ja, is dat dan... zo? Ja, echt wel, wel. Dat, dat heeft hebt... de televisie gehaald, weet je dat niet? Echt, nee? Met Klaus van den Berg en Naja. Was, was dat ook een DJ duo? Dan werd een duo. vrouw te grazen genomen door drie gays. Oh, maar dat was geen DJ duo, toch? Als nee. Als seks. Nee. maar goed, het bestond wel. Maar ja. was wel. dat die Klaus die hier een keer. Ja, bij die Klaus Martin die hier ja. een gast is geweest. Maar wat deed zij dan met die, wat met die vrouwen? Of wat ja. deden die mannen dan met wat die de de vrouwen? Nou, met die ze vrouwen. Namen alles namen ze onder handen. van het haar tot de kledingkast tot de boekenkast. En oh. Oh. Oh. dat seksueel. <laughs> een soort van uh, pafhoeven, uh, spetters. Uh, uh... Nou, dat ik dit in een gay-programma nog uit moet leggen. <laughs> maar, maar het waren dus drie homo's, drie nichten, die dan. Ja, we zijn volledig off-topic. Uh, drie nichten die dan één vrouw helemaal opnieuw gingen ja, restylen. Ja, o ook, ook mentaal. Ook mentaal, dat ja. stuk. Dit Klaus, en dat deed hij heel goed. Oké. Okay. Want die kapsels waar ze mee naar buiten komen waren soms verschrikkelijk, maar dat was <laughs> ja, wel ja, dan. dan ja. heb je wel wat weer, dan heb je wel een weerbaarheidcursus ja. nodig. Ja. Door de ratten aangevreten. <laughs> Ik heb het wel eens gezien. Ja. Wel eens. We zitten we hier we met de G-team. Ja. <laughs> ja. Nou ja, maar goed, uh, daar hebben we dus niks mee te maken. Maar er bestaat trouwens wel een G-team. En uh, daar kwamen we pas achter, later achter. Maar dat, dat staat voor het gehandicapte team. En oh, dat... Maar dat is helemaal niet <laughs> slecht. Nee. Maar, ja, <coughs> nee. En, en, maar dat is dus, die, die bestaan. En dat is een soort voetbalteam of zo. Fantastisch. Ja. Ja. Dus hebben jullie al contact de... gezocht met ze? Nee, maar dat lijkt me wel leuk om op hun wedstrijd te draaien. Ja, <laughs> ja, gewoon op een, uh, weet je, ja, een tijdens konti. het bier uh, ja, na de hand. Ja ja. <laughs> Geweldig. Lekker met kleine zakjes chips naartoe. Ja, leuk. Want hoe kennen jullie elkaar? Uh, ik ben begonnen ooit met dansen op allemaal feesten. Met uh, als go-go als dansertje. Mm -hmm. In uh, al dan niet hele kleine outfitjes. En uh, ik ben begonnen uh, met dansen op feest Zonde in de Paradiso. En dat was een feest van Peter. Zonde? Ja, dat was elke zondag. Uh -huh. Er waren altijd performances bij en daar hadden ze dansers nodig. En dat ging doen. En zo hebben we elkaar leren kennen. Zijn we bevriend geraakt en... Uh, Uiteindelijk, nou, van het een komt het ander. Ja, toen dus zijn we gaan draaien. Maar we zijn dus met z'n drieën begonnen. En ja. uh, met Vincent erbij. Alleen, Vincent was wat jonger. Die was nog wat, uh, hem, nog meer met andere dingen bezig. En, en wij zaten nog in de K3. Mee. Nou, dat, dat inderdaad. <laughs> en uh, wij zaten al in Britain. de G3. Wij zaten ja. in de G3, ja. <laughs> en, uh, en, en, en hij was ook veel te knap. Dus uh, die hebben we eruit gegooid. En toen zijn we met z'n tweeën verder gegaan. En ik denk dat het een hele juiste beslissing is. Ja. Want, uh, want hoe zou je zeg maar, jullie stijl een beetje omschrijven dan? Als je het over jullie dj-stijl hebt? Uh, wat voor muziek draaien jullie? Wat voor? Er is een heel lelijk woord voor, maar het, het omschrijft ons wel goed. Het is een, een woord heet eclectisch. Ah, ja. dus, het dus het is echt van alles. Van Mozart tot... Uh... Het, het, het, het, we draaien best wel breed, weet je wel. Dus, uh, het ja. ligt heel erg aan wat voor publiek er voor ontstaat, maar... We zijn natuurlijk als één grote grap begonnen. En nog steeds is het gewoon omdat het heel erg leuk is, doen we het. Maar uh, ja, we draaien eigenlijk een beetje. Het is heel erg met een knipoog. Het kan heel serieuze kwaliteitsmuziek zijn. Maar het kan ook uh, totale... Carnaval. Wat is uh, serieuze kwaliteitsmuziek <laughs> volgens uh, jullie? Nou... Uh, muziek, <laughs> elektronische muziek, dat, uh, dat, dat, dat echte, echte goede dj's uh, draaien. Oké. Okay. Ja. Hoe... En die ook, ja, ook echt met serieuze, serieuze intenties zijn gemaakt. Ja, met serieuze zijn beats. kunst. Ja, nou, nou... Bijna. Kunst vind ik wel heel groot woord. het in een museum? Yoko dus, uh, Ono, draaien jullie die bijvoorbeeld ook? Nee. Dat, uh... Als er een leuke remix van haar is, dan wil ik het best draaien, maar... Het enige wat ik van haar ken het nummer is dat ze vijf minuten lang schreeuwt. En ik denk dat daar weinig mensen losgaan op een dansvloer. Dus, hij uh, kan jullie wel wat opsturen nog. Nou, gezellig. Misschien mag je opkomen treden hele, ook. Fijn, uh, als Joko Ono. Volgens mij zou dat heel goed staan. Zijn een zwarte pruik. Helemaal nee, gezellig. Robert kan heel goed Joko Doe eens Joko Ono, Robert. Ja, een klein stukje. Ja, een klein stukje. Oh, dat komt. Heel kort. We krijgen een bezoek. Oh, goed, ik ga hier een deur open in <laughs> één keer. Ja, hij gaat ook weer dicht. Echt? Aha. Zoiets. Ja, dat heb ik, uh, dat heb ik ook gezien. Hoe lang doet ze dat, dus dat het nou? In een museum? Ja, ja drie minuten of zo. Ja. Oh, nee, maar dat in een museum dat is niet vergelijkbaar met haar muziekwerk. Ik vond de Beatles beter. <laughs> <laughs> Bam. Bam. Bam. Dan vind ik vind die yeah. weer bij. Ja, cruise in the street. Ja, jij was toch uh, gaan cruisen uh, Ja, dat was week. ik wel van plan. Maar ik, uh, uh, jij hebt buikgriep. En ik had ook ergens last van de afgelopen twee weken. Ik had gewoon een of ander raar oh. griepje wat op de longen is uh, geslagen. <coughs> Zoals je hoort. En uh, het regende, dus uh, uh, ik had helemaal geen zin om te cruisen. Maar ik en dacht, dan laten we dan, als we dan om... toch deze rubriek doen... Laten we dan gewoon onze gasten vragen en Johanna Blok. Johanna Blok, wat is de laatste keer dat jij gecruised hebt op de straat? Moet ik even terugdenken, want ik ben natuurlijk nu een heel keurige vrouw. Maar ik denk zo'n jaar of tien geleden. Oké. Okay. Dus Vertel eens wel... over de laatste keer dat je gecruised hebt. Ik de... heb. Ja, of gecruised nou, ben. Ik, ik, ik zat op de fiets. Ik was aan het cruisen op de fiets. En uh, daar, kwam een, uh, daar kwam een keurige jongeman naar mij toe. Maar ja, het tijdstip was natuurlijk helemaal niet keurig. En die uh, stelde voor dat we wat gingen drinken. Nou ja, van het een kwam het ander. Aha. Ja, en ik dacht nog: het gaat een saaie avond worden. Nou, ik was langs geweest bij een vriendin. Ik fietste om. Nou ja, het was dus twee uur. Ik fietste om twee uur naar huis. Een beetje zo mismoedig. Zo dus van nou: is altijd anders. Maar het is toch het... een leuke ja. avond. ja. Ook okay. your place or his? Dat ben ik vergeten, schat. Oké. Okay. <laughs> Thijs, hoe, uh, wanneer was de laatste keer dat jij op de straat hebt gekroost? Ja, volgens mij ben ik daar een beetje, zeg je dat, op z'n engels oblivious voor. Oh, Als echt? ik op straat ben, dan, uh, dan fiets ik gewoon van A naar B. Oké. Okay. Ja, ik ben nooit zo van het uh, flirten onderweg. Oké, okay, maar ook niet dat je gewoon Zij. op straat staat om te flirten. Ja, misschien kan cursussen gaan geven voor gays. Ja, leuk. Of ik Of een uh, gaan flaneren, flirts, uh, om een uur of twee smiddags of <laughs> zo. Ja, ja of nee. dat je gewoon s'nachts, weet ik veel, de disco uitrolt en dat er dan op straat wat gebeurt. Dat is eigenlijk ook een soort van cruise in the street, toch? Of... Uh... Ja, cruisen op de afterparty. Oh ja, dat was uh, ik nog vergeten inderdaad. <laughs> heb je nog een leuk verhaal? Mijn verhaal is heel saai, dus gooi hem maar in hoor. Peter heeft vast een heel goed verhaal. Nee, dat valt wel mee. Ik heb hele slechte ogen, dus ik zie het meest... Van dichtbij zie ik iemand goed, maar... als ik dan op straat moet gaan cruisen... dan is iemand echt een beetje mooi van verre en verre van mooi waarschijnlijk. Oké. Okay. Um, maar ik, ik, ja, ik, ik cruise wel op straat... maar dan niet in dat er ook heel veel actie meteen gebeurt, zeg maar... Maar ja, chance is toch altijd heel leuk. Gewoon een beetje flirten, dat is precies. toch uh, geweldig. Ja, ja, daar hou ik toch ook wel van, yeah. ja. Hoezo draag je dan geen bril dan, als je ogen slecht zijn? Omdat ik er dan de hele tijd langs die rand ga kijken, de hele dag. Ja. En uh, lenzen krijg ik gewoon niet in mijn ogen. Oké, okay, dus het is allebei, uh, kiezen ja, is, is het hoofdpijn. Ik heb het gewoon uh, ja. gelaten. Dus of hoofdpijn of slecht kijken. Ja. ja. ik? <laughs> je kan het la laten lazen Ja, dat is wel. LASIKEN. LASIKEN. Ja, ik. Ja, dan heb je het ja en, maar dat gaat nog best wel eens mis, hoor ik. Ja, precies. Ja, dat ja, dat je sterft eerst het één oog dan het... Of je doet maar ja, één oog. En moet naar Turkije, komen. toch? Ja. Of ja, de rest of was het je voor leven de haar? niet meer kunnen huilen. Dat dus was er... voor het haar. Heb jij nog gecruised ja. op straat? Nee. ik was eigenlijk een hele actieve maand voorspeld voor mij, maar... Ja, klopt. Ik heb Het hele jaar is al heel erg actief, toch? Voor rammen. Ik, ik, ik hoop nou, je dat, dat moet wel een ik, ik Gaan ga werken. Ja. Peter, uh, uh, wat is jouw sterrenbeeld? Mijn sterrenbeeld is... Ja. Uh, uh, ben ik dan heel benieuwd ook of, dat, uh, of dat je het ook weet, Johanna? Nee, ik kan dat nooit aan mensen zien. Nee? Okay. Nee. Nou, heel enkele keer, maar dan voel ik het ook. Dan zeg ik ook, okay, ben jij dit of dat? En okay. heb je maar je maar ik kan gevoelens? nooit... Nee, ik, heb niet zo, maar ik wou bijna zeggen, toch niet weer een stier. Want we hebben de afgelopen uitzendingen altijd stieren gehad. Zit nou, er een stier bij? Nee. Nee, Lucas. Want ze wordt zo saai. Ik ben een vis. Oh, ja, Ja. Dramatisch. Ja, eenmaal. Oh. Maar echt, hè? Eenmaal ja, ja, nee. nee, Ik heb een kat die vis is en die is ook een. Dus uh, echt een drama queen. Ja. Oh, ja ik wil hem niet mensen. echt meteen een drama queen noemen. Wat goed dat je gewoon een kat die vis is. Ik vind dat heel leuk. Ja, ik heb ook een kat gehad die was hond. Maar dat was de chinese als <laughs> En Thijs, wat, wat ben jij voor een sterrenbeeld? Ik ben een steenbok. Steenbok. Ja, we zijn op dezelfde dag jarig. Heb ja, goed nieuws? Via oh, Facebook. Ja, inderdaad, ja, ja. En Joost Bellen ook nog. Precies, nou. Nou, heel, heel, heel regiment. Ja. ja. 4 januari. Goed, uh, dan goede dan goed dag voor het nachtleven. Ja. Ambitieuze datum. Weet je dat homoseksuele uh, vissen, die kunnen het beste een relatie hebben met een... wat Steenbok ben je toch? Wat, wat ben je nou? Nou, loop je me nou het versieren? <laughs> en, nee, wat ben je nou? Nou, al oh, die ja, stable. cruise nee, in de studio is het. Nee, nee, maar ik heb, heb zo'n boekje en daar staat dat Nee, in. maar het klopt wat je zegt. Ja, ja, ja. wat je zegt. Ja, er is... yes. En wij zullen absoluut nooit aan. dat heb ik gewoon hebben. Nou, een leuk stijl, toch? Komma, denk ich, Doppelpunkt. Der Junge macht mir Kummer, ich möchte Pump, Punkt, Pump. Pum, dass er mir sagt, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Ja, denn Fragezeichen, heute um Punkt 4. Oh oh, Ausrufezeichen. es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen. Zeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh oh, Ausrufezeichen. es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und um Pump. Heute um Punkt 4, Semikolon, sehe ich dich. Du wirst mich abholen, dann machen wir Bindestrich. Du sagst zu mir, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Wozu dein Fragezeichen, es liegt allein an dir. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. ZANG EN Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Gänsefüßchen und Punkt, Punkt, Punkt. Mach die Tür zu. Waar zagen alle? Wow! Like <laughs> Ja, ik heb het gemixt, maar ik heb geen lach van jou. Uh, nou, maar, lach, wat, wat hoor je dan? Hoe, hoe klinkt het dan? Of het ik vind lach het leuk. Ik wil het, heb je een ah, van? Ik wil het draaien. Dat... <laughs> ja, lach, nee, dan we sturen me. het uh, op. Je kunt, yes. het, uh, je kunt het ook gratis gewoon iedere keer als openingstune. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Of hebben jullie, hebben jullie een nou, openingstune? Ik zit daar meteen aan te denken. Het ja, ja, lijkt me fantastisch om dit nummer dan gewoon aan te zetten. En dat we dan beginnen. Ja, nou, we sturen duizend. hem zo meteen vanavond naar jullie op. Dan uh, kun je hem beginnen te draaien. Prima. Dat is een hele goede deal. Gaan we dan openen Moet op zou Moeten altijd wel op op zeggen milkshake? met dank nee. Radio Lollipop, toch? Dat ja, is ja, de promotie van het radioprogramma. Hé, hey, maar Peter, gaan we nog... nu dan ook draaien op, uh, op Milkshake? Nou, dat is een prachtig begin. Milkshake, ja, want dat staat eraan te komen. Groot festival. Springen, springen we daarin, Milkshake? Ja. Zijn we er al eens... aan het doen? Ja, ik wel. Ja? Jullie ook, volgens mij, toch? Ja, Milkshake. Ja. Nou, laten we eerst even uh, weten hoe, hoe dat dan komt dan. Want Peter, jij bent echt zeg maar Mr. Milkshake, toch? Ja, ik, um, ik heb het uh, georganiseerd of bedacht samen met Marike Smalle van de Air. Aha. En, um, Want jij werkt voor de Paradiso? Ik werk voor Paradiso, ja. En Wat dus doe met... je daar en uh, hoe ben je daar terechtgekomen? Nou, en... ik ben uh, programmeur daar en ik ben er via stage terechtgekomen bij uh, de publiciteitsafdeling. En toen. Uh, nou ja. De communicatie op. Uh... Ja, PR, PR. Oké. Okay. En, uh, <laughs> en, en toen. Op een gegeven moment. van. Ja, ja precies. En, en, uh, en toen op een gegeven moment ben ik daar feest gaan organiseren. En dat doe ik nu alweer iets van 3,5 jaar. En um, ja, gewoon bedenken en het uitvoeren ervan. En toen kwam ik dus samen met uh, Marieke van der Ayre. zo van tot het idee dat er nog niet echt een festival bestond. Ja, wat meer open-minded is. En dat er nog we, waar een beetje een roze randje ook aan zit. Weet je wel? Gewoon over de gay doelgroep. Valtuvesten is toch ja, uh, heel roze, dat ook, maar, Ja, absoluut. Alleen dat is ook juist heel erg gemixt. Alleen wij misten toch nog wel een bepaald iets. En ook juist een, een festival wat er stil bij staat. Qua uh, tolerantie en liefde. En dat het juist gewoon echt niet uitmaakt. Of dat je nou... Dik of dun of donker of blank bent. en uh, je geaardheid al helemaal uh, niet te sprake moet komen. Dus daar is eigenlijk een beetje milkshake uit ontstaan. En um, ja, wij zijn toen naar onze baas gegaan van Ernst Paradiso. van uh, uh, wij hebben een idee en jullie hebben het geld. Dus let's do it. En hun vonden het een goed idee. Dus nu uh, zondag is het zover. Nu zondag? Nu zondag. Zondag Twe de 22 juli. 22 juli. Kunnen we die nog zometeen nog meepakken voor de horoscoop? 22 juli. Ik kan wel even kijken. Ja, nee, ik... dat lijkt me Maar ik bedenk leuk. net, dan ben ik zelf weer op een yogakamp. Oh, echt waar? Ja, ga je was... weer op een yogakamp? ga we weer op een yogakamp. <laughs> Blijf nou gewoon in Amsterdam. Ik hoop dat ik dit keer ganse leven krijg. <laughs> nou, vast niet. Is de een yoga... Maar Milkshake is in het ja. Westenpark, begrijp ik? Ja, klopt. En het is, Waarom uh... in het Westenpark? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kwam <laughs> Naam... dat zo? Dat Waarom niet in al... Spaar en Wouden? Ja, dat is al een ander festival. Ja, daar heb je weer een ander festival. En ik vond het juist ook gewoon qua gevoel... En, en qua Amsterdams gevoel bij het festival... ook wel tof dat het in het centrum eigenlijk is. En Westerpark is natuurlijk gewoon een goede locatie. Goed bereikbaar. Veel panden, dus je kan ook als het regent, dan zou je. Nee, we gaan niet naar binnen, kunnen... binnen of zo. Nee, niet. Gaan niet nee naar binnen? alles oh. is buiten op het hele grote grasveld, zeg maar. Het is ongeveer voor 10.000 mensen. Zeven verschillende podia en er zijn wel een paar tenten en een botsautotent. En, uh, dus als het mocht, mocht het gaan regenen, wat uh, waarschijnlijk niet gaat doen, dan uh, Mooi kun je een soort van. Verspeld, ge... Ja, waanzinnig. Eigenlijk ja. iets van 22 graden en droog, dus ik ben heel erg tevreden. Heerlijk. Want de meeste dingen zijn toch gewoon buiten. Want wat gaat er allemaal gebeuren op het festival? Ik bedoel, uh, je koopt nou, een kaartje voor hoeveel? 32,50 euro zijn kaarten. Die zijn nog gewoon mm. te koop via milkshakefestival.nl. En uh, er komen verschillende, uh, ja, verschillende partijen hebben eigenlijk gevraagd. Bijvoorbeeld een uh, diva meedeed. Die gaat een uh, eigen podium hosten. Uh, Keo feel nou, mm -hmm. Dat feest kennen we natuurlijk allemaal wat in de air. Uh, vier keer per jaar vast, uh, ja, vast de prik is. It adept toch? Ja, ja, ja, inderdaad. Ze heeft dat ja. gevoel een beetje toch weer teruggebracht en dat gaat heel goed. Dus die heeft een eigen. En ze uh, dan eigen... DJ Jean. Zo ja, DJ Jean, van. ja, oh. en Brian S. en uh, de hele Rotterdamse. Oh, Wat dat nog? Hoe laat begint? Ja, DJ Jean weet ik nog. Het <laughs> uh, begint en om 12 en... uur. Oh, 12 uur. Twaalf uur, en dan, om, ja, en om 1 uur begint, uh, begint de muziek. De wethouder van S. die komt uh, het uh, hele gebeuren openen officieel. Dus dat is natuurlijk ook een Waarom prachtig zij moment. Waar ja. is hij niet? <laughs> Ja, we nou. moeten toch een vervanger hebben voor Ronald Plasterk. Hè? Dat is waar. De feestenminister. Dus ja, alleen maar heel gezellig dat ze komt. En voor de rest, Erwin Olaf doet mee. Die heeft een eigen podium. Uh, die gaat een Blackpool Party houden. Dat is een van de tenten. En er komt een soort van zwembad met een laag water uh, erin. En, uh, is dat ja, niet gevaarlijk? Met al nou ja, daarom is het ook niet zo. al te groot, het zwembad. het is niet Zwart zeg maar, dat water het er... ook dan? Nee, dat dan weer niet. Maar het is okay. wel weer een zwarte tent. <laughs> en, uh, en, en alle hilariteit en extreme acts die je eigenlijk van Erwin gewend bent, uh, ja, die komen erbij. Dat is echt de oude Roxy natuurlijk, Erwin. Ja, ja. ja. En natuurlijk een paar jaar geleden heeft hij Black Tea Party gedaan in Paradiso. Die ook juist heel erg, nou, toen hij juist zo boos was. Dat er zoveel uh, homo geweld was en, en, en ja, weinig tolerantie. En respect naar elkaar. Dus mm. vanuit die gedachten is hij er ook bij gekomen. Omdat hij juist die gedachten heel erg steunde. En dan hebben we nog Ted Langebach met Nou en Wauw, die de Lolita Club gaan hosten. Dat gaat in de botsen Rotterdam de in de house. Ja, ja, juist heel erg leuk. Die heeft ook altijd heel erg die liberale gedachten uh, met zijn feesten meegebracht. Dus uh, het is een goede partij om erbij te hebben. En juist om heel die achterban in Rotterdam even aan te spreken. En los de week uit Rotterdam. Inderdaad. Die komen gewoon met hele partybussen deze kant op zondag. Dus NS uh, zet uh, speciaal treinen in, toch? Geloof ik ook. De NS? Ja? Oh, echt? Oh nee. oh, nee. ja Nee, oh, vast wel hoor. Maar er zijn natuurlijk Veolia. altijd nachttreinen. Gewoon ja zeggen, Peter. Gewoon ja zeggen. Ja, ja nee, <laughs> inderdaad. Komen milkshake-treinen. Absoluut. En het logo aan de zijkant. <laughs> ja. We, we, we gaan <laughs> naar een muziekje. Ah! Hula hoop, right out your shoe. Shoe, take your time, do your thing. Control the rain. Hula hoop, hoop. Oh.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 Bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. geef me een citaat. Dat lult maar door, ja. Komrij is we... dood, Robert. Nou, dat hakt erin. Dat ja. is wel... Uh... Komrij is dood. Weten jullie wie dat is? Komrij? Gerrit, ja. voor ja. Intimie. Ja. We hebben een gedicht hebben we uitgekozen als citaat van nu. Zal ik hem doen? Oké. Okay. Als alle mensen op hun handen liepen.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 En kuste jij me dwars door het gordijn. Nou, mooi zeg. Prachtig, hè? Ja, heel mooi. We, we, we hebben zometeen ook een gedicht klaar liggen voor jullie. Dat hebben jullie misschien al in het script gezien. Oh ja, ik zag A, B. Maar dan, oh, ja, precies. Dan je het moet het je zometeen even kiezen wie A of B is. Hey, maar jullie zijn dus uh, DJ-duo. Zijn jullie echt? Dat, dat, dat is wel iets wat van de afgelopen tien jaar of zo, duo's. Er zijn best wel veel DJ-duo's in de stad, toch, op het moment? Ja, het komt best wel veel voor, inderdaad, ja. ja. We hebben het niet uitgevonden. Nee, dat nee, niet. zeker maar. niet. <laughs> Tegenwoordig is er een beetje ook de... Iedereen is een DJ. Dat is ook dat wel, wel weer raar. Het is ook gezelliger. Het is echt... Uh, voor jezelf is het ook leuk, weet je wel. Dat je gewoon met iemand ergens naartoe gaat. En uh, je hebt ook net iets meer tijd om contact te maken met het publiek. En dat is ook een van de, een van de dingen waar wij soort van een beetje om bekend staan. Is dat wij gewoon... Kijk, de, voor de DJ boot is het natuurlijk altijd feest. Want daar dansen de mensen. Maar wij maken zelf ook een feestje achter de DJ boot. Dat mm. je wat meer tijd hebt. Anders ben je alleen maar bezig met platen opzetten, platen opzetten, platen opzetten. Ja, ik zie jou ook wel eens go-go-dansen als ik uh, jullie eens een keer heb opgezien Ja, dat, komt, dat, dat neem ik mee uit mijn verleden. Ja, precies. Alles mee. Alles ja. gebruik ik ja. weer en zo, tuurlijk. Ja, en het dat... lijkt me ook dat als je zeg maar in je eentje bent... dan moet alle creativiteit op dat moment moet allemaal uit jezelf komen. Terwijl als je met z'n tweeën bent, dan kun je afwisselen. En dan zijn er andere wegen die je kan in, uh, inslaan. Hoe... Is ja, het, bij maar jullie, het, het is voornamelijk gewoon dat het lol moet zijn. Dat we lol met z'n tweeën hebben. En ik geloof er wel in, als, je, als wij het naar ons zin hebben, qua feest... dat, dat je dat juist wel overbrengt op het publiek. En, um, en dat is bij mij ook een beetje de reden waarom ik mee ben begonnen... en waarom ik het nog steeds doe. Kijk, als ik het afschuwelijk vind en helemaal niet meer leuk... en uh, dan denk ik, oh, nou ja, moeten we maar, weer gaan doe je draaien... Wat doe je daar, dan, dan ga ik dat ook niet meer doen, weet je wel. Nee. Het, is, het is gewoon leuk en gezellig en... Uh, maar is dat ook een creatieve outlet voor jullie? Of uh, is het gewoon zo van: we willen dronken worden en uh, we gooien ook een plaatje op? Nou, nee, nee, het, het gaat wel iets ergens. Neem je het ook wel serieus. Ik bedoel, hè? Op een gegeven moment denk je ook van: van nou, ja, nou, we nemen ja, het, ja, ja, ik het serieus. Een nee, ik, ik ga even ingrijpen hoor. Want het, het, het, het is een beetje: het is inderdaad. Ik doe het voor echt, de alcohol. Nou, ja. <laughs> nee, grap. Zo is het wel een beetje begonnen, want in het begin kregen we er ook eigenlijk helemaal geen geld voor. En toen was het wel echt zo van: nou. Als wij een paar biertjes krijgen, vinden we het lang leuk. Maar toen konden we ook niks. En kijk, uiteindelijk ga je toch uh, jezelf uh, bekwamen in het vak. Om het dan even zo te zeggen. Wat uh, je uit... bedoelt, uh, je leert mixen en zo. Ja, dat. En ja. Uh, ook bijvoorbeeld mixtapes maken en dat soort dingen. En doel, ik vind het ook heel leuk. We draaien best wel poppy. Dus weet je wel, dat is niet het allermoeilijkste. Maar het is ook leuk om hele nieuwe muziek te ontdekken. En juist mensen kennis uh, te laten maken met, uh, met nieuwe muziek. Het grappige is bijvoorbeeld dat het nummer... dat nu iedereen niet meer kan horen... dat uh, I Follow Rivers van uh, Leaky Lee. Dat oh, daar moet... hou ik van. Zingers, zingers, zingers, zingers. Gaan we nu graag... I, I, follow, I follow. follow, Oh ja ja ja ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, die ken ik ja, ook, ja. Ja. Ja. ja. Maar dat was ja. echt twee jaar voordat het een hit oh. werd... was het al uit en toen draaiden we dat. En op een gegeven moment was het al best wel een ontzettende hit... in de, nou, laten we ja, zeggen, de, in de ja. Ja. zeg maar Dat mensen het ook echt aan, aan, gingen aanvragen. zo En toen echt... Ik Denk anderhalf jaar later gebruikte Giel Belen dat bij voor uh, de serious re uh, request en toen werd het in één keer een nummer één hit. Maar het was echt altijd. Ik dacht, nou, so, ik ben er net klaar mee en nu is dus dat is heel grappig dat je ja. zo ook nieuwe muziek leert, uh, leert kennen en zo. Want, want waar halen jullie uh, nieuwe muziek vandaan dan? Je hebt uh, de blogs zijn uh, de de platenwinkels uh, van nu zeg maar. Mm -hmm. Ze zijn allemaal mensen die uh, als je zelf uiteindelijk als DJ ook dingen gaat maken dan. Uh, kun je dat daar op, uh, naartoe sturen. En als zij het uh, goed vinden, dan plaatsen zetten. Dan... Oké, okay, wat, wat voor blog zijn dat dan? Wat? Uh... Ja, er zijn heel veel verschillen. Ik kan de namen al even niet... Uh, maar het is helemaal een soort van blogcultuur. Arjan Wright of zo? Ja, dat op? is de, een van de meest bekende. Maar je hebt er ja. heel veel, heb je daar. Ja. En dan kies je een paar, uh, paar blogs uh, kies je uit. Die, je hebt wel uh, vaste echt... blogs waar je altijd naartoe terug gaat. Ja. Ja. En, uh, en die zijn vaak nog veel sneller met bijvoorbeeld ook nieuwe popnummers of zo. Of als een Madonna met een uh, b-side komt of zo. Dan kun je dat daar vaak ook vinden. Het is heel leuk. Waanzinnig zeg. Ja. Ja. En is het vaak moeilijk om op één lijn te komen? Want je hebt natuurlijk net een iets andere smaak. En je moet daar toch één van. Is dat zo? Van. Hebben jullie een andere smaak? Ja, ergens wel. Ja. En ergens ook weer zitten mm -mm. Is dat juist denk ik wel wat... Ons goed samen Waar verschillen jullie dan? Ik denk dat ik iets meer simpel ben. Nee, je bent simpel. commerciëler. Commerciëler. Commerciële. Commerciële. Ja. <lacht> commerciële, maar commerciële kan simpeler. Het kan elkaar overlappen, toch? Die begrippen. Dat kan, maar. Niet ja. per se, hè? Toch? Het is meer. Ja, het is meer negatief. Hoor. Ik weet het nee. niet. <lacht> is commerciëler per se simpeler? Nee, absoluut niet. Dat is een filosofische nee. vraag, bijna. Ja. Simpel, maar nee. moest ik meer denken aan, aan minimalistischer of zo. Maar dat oh, is nee, ook weer een heel dus het, andere... moet, het moet lekker bombastisch en groot en veel en hard en <laughs> gezellig en leuk. En... Handen in de lucht. Ja, als je, er is ook zo'n stroming, dat heet minimal. Nou, oh, als ik ergens van de slaap val, dan uh, foei. Dan en ergens... vocalen, willen jullie er ook vaak vocalen bij hebben? Ja. Oké, okay, ja. dat is toch ook wel veel dus, DJ's die geen enkele vokaal of alleen af ja, en toe een flartje van dat iets. Dat is juist iets waar ik heel weinig mee heb als er geen vokaal in zit. Maar dat hebben we op zich allebei wel, maar ja, ik ben inderdaad misschien iets commerciëler, denk ik. Nou, Pete heeft voornamelijk goed door als iets een nieuwe pophit wordt. En ik ben juist van de leuke, ik wil niet zeggen underground muziek, maar iets wat niet per se een hit wordt, maar wel heel goed werkt op een dansvloer. Dus Stort. jij houdt de lijnen, en jij houdt zeg maar de hipheid in de gaten. Ja, ik ben zo'n hipster. Ja, nee, precies. Jullie <laughs> hebben ook mayonaise uh, één keer in de maand, dacht ik. Dat was ja. toch? Of is dat ja. nog steeds? Ja, nee, dat is nog dat steeds. Is nog... Oh, is nog steeds, oké. Okay. Ja, wat is dat met al die gerechten? Ja. Mayonaise, een beetje zoetstoffen, een beetje snackbar. Uh, ja, maar ja, ja, jullie met lollipop, jullie hadden ook van zoet, hè? <laughs> Het cafetaria-model. Wat is hip. Ja, ja, we houden van eten. Vertel eens over mayonaise, want dat bestaat al jaren, toch? Nou, nee, denk nee? ik denk twee jaar bijna. Ja. En het is ooit begonnen als wekelijks, op de woensdag. En dat was eigenlijk best wel uh, een leuk, uh, leuk succesje. Dat was toen we echt zeg maar, in het begin uh, daar hebben we best wel een uh, beetje een publiek aan overgehouden. En op een gegeven moment... Uh, het was een hele lastige, best wel moeilijke avond. Het was in de tijd dat uh, de reguliers nog helemaal dicht uh, was. Mm. En uh, het is in Club Rock. En dat is een van de weinige tenten die dan heel laat open was. Maar er waren niet echt veel bars echt open. Dus mm. mensen gingen toen echt vaak... We begonnen dan om twaalf of zo en dan ging ze echt, bleef ze thuis tot twaalf uur. En dan gingen ze om twaalf uur gingen ze alsnog speciaal naar de club toe, wat best wel... Ja, uh... dat was knap. Ja. ja. En op een gegeven moment zijn we daarmee gestopt. En, en nu is het maandelijks op de laatste vrijdag van de maand. En op, ook in een rok? Ja. Ja. ja. En Flo heeft er nog een heel mooi stripje over uh, oh, gemaakt. Oh, god. Nou, <laughs> ja, het is dat toch dat jammer dat het radio is. Majoen, nee, ja. Zal ik zeggen, dat is een heel leuk verhaal. Zal ik zeggen, ik loop hem altijd uh, te zieken dat ik inderdaad, dat ik zeg, uh, als hij een keer lacht om iets wat ik zeg, dan zegt hij, nou, dat is heel leuk voor in een stripje. Dat is een soort van de running gag. Oh, en okay. toen had ik een keer gezegd, nou, er gaat ons dus een keer iets leuks komen. En ik weet nog, het was dat is precies een jaar geleden bijna, want we staan deze woensdag weer in uh, Nijmegen bij de Roze Woensdag. En toen kreeg hij het binnen via zijn telefoon. En toen stonden we het... Uh, draaien en dat was nogal uh, expliciet inderdaad. Wat een vies plaatje dat ja. thuis heel wat genomen werd en ik zat Door gewoon, vijf uh, niet nader te noemen... Uh, types. types? En, en ik ja. zat ja, gewoon types. als soort Winnie de Pooh in een, een, een, een pot mayonaise te vreten als een of andere zeug. Oh, ja. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. <laughs> Oké. Okay. Maar is dat, is dat typerend voor, voor jullie optredens? Ja, dat ik altijd eet en thuis hoer <laughs> <laughs> speelt. Ben ik ben ook zo vreselijk dik. Ja, nou, dat klopt. Zet jij je die volgende feest. plaat op? Ik ga even snacken. Ik ga even naar de snackbar. Ja. Ja. Moet je schijten? <laughs> nee. oh, oh, oh, oh, oh, Is het. Oh. Ja, we zitten al bij het gedicht. Oh, moeten we? Ja, jullie moeten. Wacht even hoor. Ik ga wel even snel. Ja, nee, ga maar even schijten. Zeker. En dan nu het lesbische gedicht. Oh ja, je kan gewoon daar gaan zitten. Ga daar zitten. Ja, en uh, het lesbische gedicht deze maand is uh, van Dolle Onna en het heet Gang Bang. Nou, G-Team, uh, wie wil A zijn en wie wil B zijn? En wie is Dolle Onna? Wat, wat wil jij, Peet? Heb je, hou je van lezen, want A is meer dan B. Oh, dan ga ik voor B. Oh, oké, okay. okay, van Beyoncé. Thuis A. Thijs A. <laughs> en dan ben ik en A B van Adele. Nou, okay. Anastasia aan. Nou, oké. Ga je de gang. Ga je de gang. <laughs> <laughs> Jij okay, moet ik, beginnen. Ja, ja oké, okay, sorry. Um, Anastasia. Ja. Lekker in de microfoon, hè? Dan ja, maar ja, ja, ja, ik heb een zwoele, lage stem. Als, als een doorgeslagen, doorgeslagen teef. Als een vleermuis uit de hel. Als, als een vis, vis op het droge. Ben ik bang. bang Zie je wel. Boom, boom. Ik dacht nog dat je deugde, maar je maakte me zwart. Vergeleken met de anderen was jij het beste dat ik had. Boemboem, boem, ik schoot je dood. Boemboem, boem, ik schoot je dood. Ik maakte het besluit om nooit terug te kijken... en toch heb jij nu al mijn poen weten op te strijken. Boemboem, boem, ik schoot je dood. Schoot mijn liefje door haar hoofd. Boemboem, boem, schoot je dood. En het spijt me geen kloot. En toen ontdekte ik dat het niet erger kon dat jij mijn doodskist al aan het bouwen was, dat jij mijn lijkwagen al voor wilde rijden. Boem, boem, ik schoot je dood, door je hoofd. Ik dacht dat jij de ware was, en ik had je zo hoog, maar eigenlijk hield ik gewoon mijn vijanden in het oog. Boom boom, ik schoot je dood, boem, boem, door je hoofd. Ik zal rechtstreeks naar de hel gaan, en daar veel van mijn vrienden treffen, maar als ik die tape daar weer zie, schiet ik haar opnieuw door haar hoofd, want ik wil zien hoe ze doodgaat, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. opnieuw. Rij de kreng, ik zeg rij de kreng. En als je toch bezig bent, krepeer maar kreng. Crepeer dan, kreng. Bijna niks via die koptelefoon vandaag. Yeah. Maar goed, ik heb dus weer een... De is uh, op je oren oh, geslagen. Op mijn longen. Op je, op je oren. oren. Ja, ik ik versta het zelfs niet zonder... Uh, maar het is dus eigenlijk een quiz en de bedoeling is dat jullie gaan raden. Johanna, oh, doe ik vind je mee? Je wel leuk. Ja, ik doe mee, ik doe ja. mee. Ja, toch? <kliek> ik, heb toch ik, ik heb toch een keer geraakt. Moet je als eerste naam roepen als je het weet? <kliek> ja, je moet onmiddellijk, je... Roepen, als je, zodra je het weet, moet je het roepen. Maar dan is mijn eigen naam. is onverbiddelijk, hè? <laughs> moet je dan eerst je eigen naam roepen Nee Peter. hoor. Nee, okay. we, nee, dat... Uh, dat gewoon, gewoon de naam van de diva. Ja. We ja. zijn niet met honderd mensen. Ja. Nee, ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> gewoon heel fanatiek. Ja, nee, roep eerst je eigen naam, absoluut. Oké, okay, dat zijn de spelregels van de... Ja. Okay, Leuk. <laughs> Hint 1. Deze diva, geboren op 1 juli 1945 als Angela Trimble... Is dat een kreeft? Ja. ...werd drie maanden oud ter adoptie afgestaan. En als meisje fantaseerde ze dat haar echte moeder Marilyn Monroe was... Nou, je mag voor mij de tweede hint wel ingooien, hoor. Want dit uh... ja, tweede ja, hint. Nou Jij hebt astrologische gegevens. Met mij ook aan de kreeft Leef heb ik nog, nog niet. Mag, mag ik dan de tweede hint? 45, dan is dat 65. Ik heb twee quotes van haar. The only person I really believe in is me. En And een andere is... I ja, wish I would have Houston. invented sex. Oh, dat vind ik wel een leuker. Vind Ik vind wel leuk nu al. Niet ja. Whitney Houston. Maar het is niet is iets te oud voor, hè? Houston, we have a problem. Is het de tante iemand van weet niet Houston of kan Houston, het iemand Rita iemand Franklin. Tip 3. Ze heeft het record als oudste zangeres... met een nummer 1 hit... in Groot-Brittannië. Ze was 53 toen ze... Toen uh, ze in 1999 een hit had. Oh ja, Ze speelde ook in Hairspray. En dan speelde ze de perso personage... van Velma van Tossel. Oh shit. Michelle uh, Pfeiffer. maar dat. Ja, dat was, ja, dat was niet divine. Nou, niemand he? heeft het keer. Het was niet divine. Het heeft nee. niemand, niemand heeft het geraden. Nee. Zonder haar was Preemt geen Madonna. Ja. Pff. Het is niet Liza Manelli of zo. God, nee, wat nee. Erg. Judy Garland. ik moet dat toch weten. Gooi dat er maar in. Het genant dit. Oh, Blondie! Oh, blondie hey, Harry! Deborah Harry! Oh. Ook wel bekend als Dirty. Ze staat elk jaar in Ja, ja Echt een beetje een iets in het, het, het, het elk jaar. Had ja. ja. ze ook niet zo'n nummer met, met uh, Bloody Mary of zo? Of Maria, Maria. Ma Maria. Maria. Ja, die. She reminds girl me of de wedstrijd. Dat is echt een. Ja. <laughs> <laughs> Dat is weer een ander nummer. Dat Is was nog Santana? <laughs> ah, daar is ze. En dan. Daar, <laughs> daar is ze. <laughs> het Johanna-blokje. <laughs> Met Johanna Blok. Met Johanna Blok. Met Johanna Blok Nou Johanna. Ja, wil je eerst dat ik nog even kort kijk naar onze jongens? ja, Je noemde even je van, is even dat even een zien, leuke hoor. datum? Dus ik heb even wat opgeschreven. Twee, smel, de snel. 22ste, dat is nu ja. zondag. Ja. Nou, ik ga, het, ik, ga het, ik ga het snel even samenvatten, maar ik zag wat heel leuks. Dat het voor de betrokken personen is het, een, is het iets wat echt een soort lotsbestemming heeft. Dus ik denk dat het meerdere jaren gaat spelen. En dat het ook iets is wat voor jullie belangrijk wordt. Belangrijker misschien wel dan je nu denkt. Maar wat je echt een beetje op, op een bepaald pad zet. Op een bepaalde route. Tuurlijk ben je al op een bepaalde kant uitgegaan, Maar ik denk dat dit erbij komt. Uh, financieel moet je wel een beetje oppassen. Het kan zijn dat je een beetje zo'n tegenslag, vertraging. Dingen komen te laat. Dus Improviseren. Improviseren. Ja, zorg dat je op alles voorbereid bent. Hè, zou je dan kunnen zeggen. Communicatie is positief. Jupiter helpt mee. En dat betekent vaak generatie van heel veel publiek en aandacht. En seks is heel belangrijk. Venus, Mars en Pluto doen met z'n drieën. Een beetje ja, wacky. Ja, er wordt een high five gegeven <laughs> wacky party. Hier, ja. Kortom, dus we gaan, uh, we gaan keihard seks hebben op het feest zondag. Ik denk ja. het wel. Ja, niet per ah. se jullie twee, maar misschien het publiek. <laughs> oh, dat zal vast wel ergens in de toilet. -addictie. Want jullie twee hebben, dat zei je ook nog. Een, een vis en een steenbok, is dat een goed idee? Ja, want vis is vaak een beetje structuurloos. Een steenbok kan dat heel goed. Een steenbok kan zich soms wat droog en saai voelen. En dan is zo'n... Vis is heel inspirerend. Het is een combinatie die heel vaak voorkomt. Klopt, Vriendschappen ja. en alles. Nou, ik ben ja. altijd nat tussen de benen hoor. Ik ben helemaal oh. niet droog. We hadden het niet over je geslachtsdelen. Dat is ook wel steenbokkerig. Nee, ik vind inderdaad wel een inspirerend. Het was een metafoor. Ja, ja, ja. Ah, nou, dankjewel. Ik, ik vind ben... het ah, heel positief, dankjewel. dankjewel. Ja, zullen we dan overgaan naar, uh, naar de Gay Pride? Waar is de ja. blokfluit? Nog een beetje blokfluit ertussen. Dus, ik hoor. heb geen Jucht. lucht meer bijna. Moet ik het doen? extra korte de presentator met blaaskracht ja, en nu zuigen okay, maar. ja zuigen klein. Nou. Ja, nou kan ik niet beginnen natuurlijk Jawel. wel nou, zo'n opmerking waar beginnen we, nee, met dat kan nou, Begin okay, we met ram natuurlijk niet nou oké met ram nou ja dat is Robert Voor dan kan hij de... ook meteen weg met zijn buikgriep. dat is wel goed om dat snel af te handelen ik ga schijten uh, Ram, in de periode van de... Ja, het is ongelooflijk. Die, uh, die is helemaal bezig met... Uh, Hebben het over, zich... over eind juli, begin augustus? Eind juli, hè, dus wanneer de Gay Pride zich afspeelt. Begin is augustus, Ram ja. Bezig met zijn vaste relatie. Nou, hij kon geen slechte moment kiezen. Vaste relatie? Ja. Ja. Heb jij weer. Ja. Alleen vrije rammen die genieten, daar, genieten ervan. Oké. Okay. Waarvan? Nou, daarvan. Precies. Ja. Uh, de stier die zit in een seksuele impasse. Net in dat fijne weekend. Weer echt weer iets voor stieren om in een impasse te zitten. Uh, hij, hij gaat thee drinken. Ja, hij zoekt een, een zielscontact. Ware communicatie. Uh, maar mannen snappen dat op het moment helemaal niet. Dus meid de preid. Huh? Meid de preid. <lacht> <lacht> Jullie moeten het wel een beetje serieus nemen. Dit is wel astrologie hè. Uh, de tweelingen zijn de lucky bastards. Met zowel de geluksplaneet Jupiter als Venus in hun teken. Dus alles gaat naar wens. Je blijven geld, maar geluk hebben. Geld, drank en mooie kan mannen nog. zeggen we dan. Ja, tweelingen blijven geluk hebben. Ja, ja, dat had ik je al voorspeld de vorige keer. Ja. Dat blijft nog even leuk. Kreeften heb ik heel erg mee te doen. Want die, uh, ik wil ze wel graag blij maken, maar ze hebben het gewoon niet makkelijk op het moment. Ze een beetje in de tang van Pluto en van Uranus. Nou, dat zijn twee hele gemene jongens. Die continu zorgen voor situaties waarbij je je moet aanpassen en waarbij je de controle kwijt bent. Hé, hey, daar gaat een telefoon. Essex, homer. We zitten hier een kreeft. Nee, gelukkig niet. Hè. We hoeven dus niet die teleurgestelde, droevige ogen te zien, want dat is heel erg. Leeuwe gaat. Helemaal los op de Gay Pride. Dus helemaal is een element en voelt zich erotisch verbonden met iedereen. Wauw. Ja, je zegt ja. zeg maar op een pil. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zeg maar zien. Ja, de, de, de, zo zou je het kunnen interpreteren inderdaad. Ja. Nou ja, dat is toch wel echt iets voor leeuwen. Hè? Dat zijn levensgenieters. Minder dan zeer. de maag, de normaal zo behoudende maag, die zoekt de sunny side of the road. Oh jee? Yeah. Dus cruising the streets. Mm -hmm. ja. Ja, die gaat een fantastische gay pride tegemoet. Weegschaal, uh, Ja, nu iedereen is een naak op een boot staat, is weegschaal. Uh, heeft behoefte aan introspectie? Zit hier een weegschaal? Nee, ook nee. niet. Dat noemen we gevalletje bad timing. <lacht> ja. Weegschalen en het... zijn toch ook heel goed in de mode, dus die moet ook niet te veel uitdoen, toch? Of juist wel. Nee, weegschalen, mode, nee, dat gaat niet samen. Nee, dat vind ik nou helemaal niet. Oh, ik ken heel veel weegschalen. Kom je daar die, nou bij? We ja, zitten heel erg met de. Dacht ik, nee, oh, okay. nee. schoonheid. Schoonheid. schoonheid, schoonheid. Ja. Mode gaat niet over schoonheid. Mode gaat over kleding. Oké. Okay, ja. en, en structuur, dat is een maagding. Let oh, op hoor. Mode zegt okay. de maagding. Schorpioen. die krijgt bezoek van het flirtplaneetje Juno. Nou, de, de, de, de, dat is heel fijn, want Juno zorgt voor seksuele belangstelling. Dat past bij Schorpioen. Schorpioen, uh, die houdt ervan. Dus uh, dat staat garant voor een hele wilde gay pride. Dus blijf uit de buurt van schorpioenen. Je loopt echt gevaar. Zeker als vissen trouwens. Oh, vissen, zijn z n z n op. Op. En vissen houden niet van seks, hè? Vissen houden wel van seks. Heel erg zelfs. Maar dat showen ze niet zo. Oh, Is dat het? Is dat het? Ja, dat is het. <laughs> Boogschutter is in Dubio. Wat moet je doen? Zoek je het ver of nabij? Boogschutter. Met al die mooie mannen in de stad zou Johanna het wel weten. Maar goed. Uh, Steemboek, nu ben jij eindelijk Gerrit-Jan. Ja, en thuis. Ja, ook is ook. Jij ja, ook? Goed nieuws, ja, goed nieuws. nou kan ik gelukkig twee vliegen in één klap, twee steenbokken in één slag. Uh, jullie zijn een beetje gevoelig. Oh jee. Terwijl heel, roze, heel, terwijl heel Amsterdam roze kleurt. <lacht> Hebben wij weer. Ja, en waar ik zijn ze gevoelig voor? Dan? Dat, ma dat maakt het dus lastig om op te gaan in het feestgedruis. Ik vind het een beetje voor okay. jullie. Maar jullie zijn een beetje gevoelig. Een beetje meer huiselijk. Een beetje meer emotioneel. Misschien moet je met een weegschaal gaan zitten. Dan begrijp je elkaar wel, denk ik. Ja, met een schorpioen. Ja, dus misschien dat je daarom de ook, de ook zo getriggerd heen. werd dat door dat weegschaalverhaal. Zullen we nou een schorpioen om? uitnodigen? Nou, maar die wil natuurlijk niet thuis zitten. Nee, maar die sleurt ons gewoon mee dan, naar buiten. Nee, natuurlijk niet. Jullie laten hier niet meesleuren. Oh, je bent er. Oh. Jullie begrijpen er ook helemaal niks van. Oké, nou. mij nog niet. <laughs> nou, let maar op. Het is nog geen gay pride. Ik hoor het later nog wel eens. Uh, watermannen. Ik hoop dat ze een ram tegenkomen. Hè? Huh? Oh. Want dan kunnen ze lekker samen losgaan. Oh, echt waar? Ja. Oh. Ze, ze, ze vullen elkaar op dit moment precies aan. Voelen elkaar aan. Vullen elkaar aan. Vertel eens wat meer over die ram. alles. Vertel eens wat meer over die ram. Die hebben we toch net gehad? Nee, jouw ram. Ik heb geen ram. Op oh, je dit hebt moment. geen ram. Maar nee. moet je dan een ram? Ja, nou, dat moet ik nog maar zien dat ik dat regel. Oké. Okay. Zullen we gaan stappen binnenkomen. Nee, we gaan ook de vissen nog doen. Want kijk, ja. ik zie daar een hele, ja, ik, een ik zie daar een, een, een heel enthousiaste vissen, vissen, vissen zitten, helemaal gespannen met rode wangetjes. Kom uit, je, kom, tegen, kom uit uh, je kom! Kom uit je kom! Kom uit je kom! Gay pride brengt je nieuwe rondes, nieuwe kansen. Ja, ik zit maar veel te lang Als je blijft navel staren, zie je hoog uit. Een penis. <hijf> een penis die tot een navel Nee, ik wou komen. het niet... Ja, nou... nou, ja. nou, nou, nou ja, nee, nee oké. Een okay. eikel. Je, ja. De eikel staren. Als je blijft navel staren, zie je hooguit je eigen. Oh, ja. Nee, ik kom uit die kom hoor, dit jaar. Kom uit die kom. Dat was het, jongens. Hier moeten jullie het mee doen. Oké. Okay. Oh, <hijf> <hijf> <kan> nog even. <hijf> Dit was Lollipop voor deze maand. Volgende maand zijn we er weer. Met speciale dank aan het G team, Peter en Thijs. Yay! Hartstikke bedankt. Dank jullie ja, wel. Jullie bedankt. Zijn er nog websites die we moeten vermelden? Mayonnaise.nl. En nee, onze eigen N? website natuurlijk: oh. www.thegteam.dj. g is DJ? THE. Is THE E inderdaad. Oké. Okay. En, en kijk natuurlijk nog even voor zondag, gewoon op uh, milkshakefestival.nl. En er zijn nog kaarten. Yes, ook. Okay. Milkshakefestival.nl. Staat allemaal op de website. En jo, en dan de hele zit ik dag in pret. Frankrijk te mediteren. <laughs> Johanna <laughs> zit in Frankrijk te mediteren. En jouw website? Www.johannablok.nl. Dit was Lollipop 19, live vanuit Studio 2, het programma met zuigkracht. Pas MVS Radio, morgen zijn we er weer. Voor meer informatie en media, ga naar www.mvs.nl MVS Game Station